Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortvorst en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand overleden na een schietpartij in Husen in Gelderland. Daar stond gisteravond een man met twee vuurwapens urenlang op het dak van een appartementencomplex. Deze vrouw woont ook in die straat. Ja, verschrikkelijk. Uh, voor, mijn, voor mijn deur lag een man die uh, gereanimeerd werd en die, uh, ja, die zwaar gewond was. Het, het is vreselijk. Het slachtoffer is een man van 48 uit Kuik. Hij overleed vannacht in het ziekenhuis. De politie was gisteravond massaal aanwezig in Husse om de verdachte van het dak af te krijgen. Met onderhandelaars en een helikopter. Dat lukte na een paar uur. Meer dan een miljoen mensen in Japan moeten een veilige plek zoeken vanwege noodweer. Er valt in het zuidwesten van het land een hoop regen met modderstromen tot gevolg. Rivieren zijn daar overstroomd en straten staan blank. Tot nu toe is één persoon omgekomen, naar twee anderen wordt nog gezocht. Bij een steekpartij in Schagen in Noord-Holland zijn vannacht twee jongeren van 19 en 20 gewond geraakt. Het gebeurde op een fietspad. Daar zou een groepje ruzie hebben gekregen. Eén jongen van 18 is opgepakt. De twee slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend hoe het nu met ze gaat. En bestelling opnemen, uitserveren, afruimen, betalen, afwassen. Een baan in de horeca is best druk. Topsport, zegt een horecabaas in Rennesse, en dus vindt hij dat zijn personeel extra in de watten mag worden gelegd. Met Giovanni hebben we om de week een masseur op het terras staan. Ja. We zien het als topsport. Ja, dan moeten we ook een topsportklimaat uh, kunnen bieden aan, uh, aan de mensen. Een drukke dag, ga maar even zitten buiten om je pauze. Twintig minuutjes masseren, drink even wat en we gaan er weer lekker tegenaan. Er is een flink tekort aan horeca personeel en dus vindt deze horecabaas ook dat er een nieuwe CAO moet komen. Twee vrijdagen zijn heilig. Een dag in het weekend is heilig. Allemaal dat soort dingen, die moeten we echt wel, ik zou dat wel echt hard durven maken in een CAO. Het weer op veel plekken een zonnige dag vandaag. In het noorden blijven de wolken iets langer hangen. Het wordt tussen de 20 en 25 graden. Morgen nog iets warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk op de A5, Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 moet je rekening houden met 20 minuten tijdverlies. Op de A7 de afsluitdijk vanuit Noord-Holland naar Friesland tussen Den Oever en Zand Ook nog steeds een half uur verdraging. En 10 minuten op onthoud door de werkzaamheden op de A9, Amstelveen Alkmaar tussen Badhoevedorp en Knopend Velsen. Tot zover de verkeersinformatie.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 think of you.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 Maar eerst gaan we vertellen uiteraard wat we in dit uur verder allemaal gaan doen. Nou, inmiddels uh, beste luisteraars en kijkers heeft de gemeente Zandvoort ook gereageerd over het doorgaan van het Dutch Grand Prix. Dat hebben ze gedaan uh, middels een, een uh, brief uh, die op momenteel via internet uh, te uh, lezen is. Maar voor diegenen onder u die dat niet hebben, herhalen we uh, de inhoud van die brief volledig.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 Ze zou duidelijk wel winnen. De Vrijkaarten voor het uh, restaurant uh, hier in Zandvoort. Daarover naar het volgende plaatje mee, hoorde. de Cat Lucky, uh, de single van een paar jaar geleden. Pharrell Williams, uh, Now Rogers en uiteraard uh, Dag Punk. Een hele grote hit van uh, die tijd. Nou, blijf luisteren, want er is dadelijk uh, inderdaad de Vrijkaarten voor de Sky Vision. Houd dat in de gaten, hè? Sky Vision. Dat ene jurkje aangedaan Ik ben te vol van huis vertrokken het en doe ik dan hetzelfde aan Casual, chic, of verstaat hem net niet En hoe laat gaat de laatste trein is? Ik ben morgen en vandaag te vrij, Maar ben je wel gemaakt voor mij Hoe zou het zijn Smaakt het naar meer ik weer? Kom ik nog thuis of bij Twee uur, drie gangen later Ik weet niet wat het is, maar je raakt me En als we straks alleen zijn in je kamer Gaan we de laken zien, schat het verbaasd Dat het echt zo gaat, wie had dat nog gedacht? Dan ben je net zo klaar voor de volgende stap? En wordt de nacht steeds langer met de kortere dag Ik ben op mijn gemak, ik heb ja, hier gewacht Hoe zou het zijn? Smaakt het naar nou meer? Of wil ik weer?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 Dank je wel, Albert-Jan. Dat was inderdaad de hele nette brief. We hebben er 36 jaar op moeten wachten. De Formule 1 terug in Zandvoort en daar zijn we uiteraard trots op. Wil je de brief nalezen? Dat kan via onze ZFM-app. En mocht je de app nog niet hebben, dan zou ik hem maar eventjes downloaden. Nou, de twee kaartjes die zijn er nog. 5730393. We willen weten hoe hoog is het reuzenrad... En je kan ga eventueel ook een uh, e-mail sturen naar uh, redactie apenstaart Zfm .nl. Redactie uh, apenstaart Zfm En uh, na de brief van de burgemeester en uh, de wethouder... het uh, over David uh, Molenburg en uiteraard uh, Raymond van Haven uh, hoorde je wind en zeilen. De single van uh, Splitsing. De zaterdagmiddag van uh, CFM We houden je op de hoogte van uh, alles wat er in Zandvoort gebeurt. En uh, zo ook uh, een bericht over een uh, expositie. Ja, en namelijk uh, ja, speciale aandacht daarvoor even. voor uitlopend op de evenementenagenda. Maar dit is ook een prachtig evenement.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 Wauw, ik ben wel onder de indruk inderdaad van deze reputatie van NH Nieuws ja, en, van Paul Tromp. En ik wil er even bij zeggen dat zijn schilderijen echt mooi zijn. Ja, ja? ik zie ze echt. ook inderdaad. Ja, echt Als je even waard. kijkt op nhnieuws.nl, daar staat een filmpje en dan zie je ook de schilderijen van Ronald van der Meijer. En dat zijn kunstwerken en ook te zien <coughs> uiteraard in de expositie. Toch? Ja, zeker.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 Dat moest ik ook meteen aan Ellen Clark denken. Ook een beetje die sound eigenlijk. Het is de nieuwe film van de Bruno Mars en Anderson Paak. En je de skates. Zo dadelijk gaan we het weer verder hebben over de Formule 1 in Zandvoort. Want daar gaat de het werkelijk aankomen na 36 jaar. Maar eerst gaan we even lekker het hebben over radio. Want we zijn er al 31 jaar hier in Zandvoort. En ook daar zijn we heel erg trots op. CFM Zandvoort, goedemiddag. En hier is...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 Die zijn vergeven. Ja, maar ik heb goed nieuws. Want morgen zijn we er gewoon weer met Stanford op zondag en dan geven we weer twee vrijkaarten Kijk, weg, Albertjan. Oh, al niet op. Hè. Dus morgen luisteren tussen twee en vijf uur en wie weet uh, win jij uh, twee uh, vrijkaarten. Hebben we toch over een bedrag van uh, een kleine 20 euro wat we even weggeven. Dus, uh, ja, dankzij, dankzij de medewerker van de eigenaar van de. Van Uiteraard de, van het, het roosterrots.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 Nou, een duidelijke brief. Uh, welke, waar staat hij in, zeg je? Telegraaf. Telegraaf, ja, ongelooflijk. Hij, hij zendt wel vaker stukjes in. Dat yes? hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Nou, uh, bedankt uh, daarvoor. En bent uh, deze even aandacht uh, daaraan uh, besteed. Hier bij de Zandvoortse Radio. Het geluid van Zandvoort. We zeggen een hele goede middag. Only 24 hours in a day.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 Zij zijn onze zuidenburen, we hebben het over Oh, Ze maken altijd lekkere muziek. Samen met So You Waits, Love Me Now, de nieuwe single. Het is helemaal goud, want de Formule 1 die komt terug hier in Zandvoort. Daarover zometeen meer. Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht, dat dit al het einde was. Zeg maar is het wederzijds, als ik bang ben om alleen te zijn.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 Knowing you